René van Brakel met het NOS-journaal. In de laatste peiling voor de nieuwe Griekse parlementsverkiezingen wordt nog steeds een nek aan nek race voorspeld tussen de conservatieve partij Nieuwe Democratie en de radicaal linkse Syriza. In de twee weken voor de verkiezingen van 17 juni zijn opiniepeilingen niet toegestaan. Volgens de laatste enquête heeft de Nieuwe Democratie een voorsprong van ruim een half procent. De partij wil onder druk van Europa een fors pakket bezuinigingen doorvoeren. Syriza vindt die afspraken juist barbaars en wil veel minder bezuinigen. Het Openbaar Ministerie wil een oud-neuroloog vervolgen voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel en mogelijk de dood tot gevolg. Daarvoor zullen negen zaken extra worden onderzocht. De man Ernst T.S. werkte jaren bij het Medisch Spectrum Twente en stelde onjuiste diagnoses bij tientallen patiënten. Die kregen te horen dat ze MS, Parkinson of Alzheimer hadden, terwijl dat niet zo was. Volgens de oud-neuroloog was hij verslaafd aan medicijnen en stelde hij daardoor verkeerde diagnoses. De SP en de VVD zijn volgens de jongste peilingen van TNS Nipo verwikkeld in een nek aan nek race. Ze staan allebei op 29 zetels. De VVD heeft er nu in de Tweede Kamer 31 oppositiepartij SP 15. Volgens het onderzoeksbureau leveren de drie andere grote partijen zetels in. De PvdA zou 20 zetels halen, een verlies van 10. De PVV komt volgens TNS Nipo uit op 19 kamerzetels, 5 vijf minder dan nu. De CDA zou er drie verliezen en daalt naar 18 in de peilingen. Winst is er voor D66, dat volgens het onderzoeksbureau stijgt van 10 naar 17 zetels. Een vrouw in de Amerikaanse staat Ohio heeft ingebroken in een huis en er schoongemaakt. Ze drong zomaar een huis binnen in Westlake en deed de afval, stofzuigde en ruimde rommel op. Ze liet een rekeningen achter van 75 dollar. Ze heeft namelijk een eigen schoonmaakbedrijf en zegt dit wel vaker te doen. Volgens de politie moet ze zich nu wel verantwoorden voor inbraak, ook al heeft ze niets gestolen. Het weer vanavond en vannacht droog, temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen bewolkt een periode met zon, het wordt dan 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. Welkom bij het tweede uur van See it op jouw ZFM Zandvoort. Hi. Hi. En vanavond. You are listening to the Cedric Cervé. Cedric Cervé hier bij ZIJIT. What's up guys, this is Sebu Java, you're listening to my My Nication podcast. Thanks for the continued support on my new single molly. This week we're gonna start the show with my brand new single, upcoming release on spinning record 70. Here it is guys, I hope you like it. My station. Yeah. Yeah. I see. So how are you feeling right now? So how are you feeling right now? So how are you feeling right now? So how you feeling right now? So how you feeling right now? So how are you feeling right now? Molly Help me, Molly. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, op jouw nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ginger Vaya Miami Cation, Let me find Molly. Uh, uh. Are gonna get better It won't take long Keep on pushing to the top Ik Snel dichterbij. Dat betekent een einde van alweer twee uur langs zie Wanneer het volgende week vrijdag, zelfde tijd, zelfde plaats, zijn we weer bij je met twee frisse vrijdaguurtjes met heel veel nieuwtjes. En natuurlijk, een Sea-it Party Guy. De laatste beat zijn voor Cedric TV. Bedankt voor het luisteren en blijf ook luisteren naar de overige programma's van C-Wen En dit hele weekend, overdag. Zo oh ja, yeah, live radio kijken Dat kan bij onze studio Op het Gashuisplein Dit allemaal morgen no Maak er een mooie weekend van Dit was het. ciao